Goedenavond, ik ben Casper en dit is het nieuws van NOS op 3. In Nijmegen zijn drie mensen aangehouden na een vechtpartij op de campus van de Radboud Universiteit. Ze zouden achter de aanval zitten op studenten van een rechtsnationalistische studentenvereniging. Het gebeurde tijdens de voorbereidingen op de introductiemarkt op de campus. Het kraampje van de vereniging zou zijn aangevallen door een groep mensen. Volgens de politie raakten drie mensen licht gewond. Het bestuur van de Unie noemt de aanval schandalig en triest. Turkije heeft de Nederlandse diplomaat op het matje geroepen. De voorman van anti-islamgroep Pegida verscheurde afgelopen vrijdag een Koran voor de Turkse ambassade in Den Haag. En daar is het land boos over. Ook onze demissionair minister van Justitie heeft gereageerd. Zij zegt dat de Koranverscheuring kan leiden tot een verhoogde terreurdreiging, net als in Zweden. Een 25 jarige Brabander heeft op Eindhoven Airport een medewerker van de C in zijn been gebeten. De medewerker wilde de man aanhouden omdat hij aan boord van het vliegtuig uit Bologna voor overlast had gezorgd. De braanbander was onder invloed van alcohol en luisterde niet naar de aanwijzingen van de crew in het vliegtuig. De ANWB stopt met vetbikeverzekeringen. De elektrische fietsen met dikke banden zijn sinds de helmplicht voor bromfietsen hartstikke populair, maar worden ook heel vaak gestolen. Zo vaak dat de verzekering acht keer zoveel moet uitkeren als dat er binnenkomt aan premies. Nu is er één verzekering voor alle elektrische fietsen hè, waar die fatbikes ook in zitten. Maar dat schadecijfer, hè, dus de kosten die we maken voor die fatbikes, zijn zo enorm hoog. Dat we eigenlijk dat de premie zouden moeten verhogen voor al die fietsers en dat willen we niet. Nou, we kijkt nog of ze later met een aparte fatbike verzekering komen. Deze fatbike rijder heeft nog wel een tip om je fiets minder diefstalgevoelig te maken. Dit merk is niet zo uh, heel populair. Nee, nee. Je moet gewoon een beetje slim nadenken, snap je? Dus, uh, als je bijvoorbeeld zo'n hele dure koopt, ja. veel uh, mensen gaan jagen op die accu's, zijn ze zo gestolen.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 Eén select onderwerp met bijpassende muziek, want dit is Play It Loud Selected.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 Nieuwe releases, metal nieuws, concertagenda's... en de nog altijd wekelijks terugkerende wisselende thema's... waar jullie als luisteraar verzoeknummers voor kunnen aanvragen... of waar een select onderwerp centraal staat... en je de bijpassende muziek daarbij hoort. De vanavond is zo'n avond en luister je al naar weer de tweede Play It Loud Select It... waar ik vanavond nu sinds vandaag de scholen in regio Midden-Nederland... weer zijn begonnen aandacht heb voor een muzikale geschiedenisles. Uiteraard in de vorm van de zware metalen en een reis door... de tijd. En ik begon de uitzending zoals altijd met een uuropener en deze kwam van de Egyptische geschiedenis van Nile, die talloze liedjes hebben geschreven over een, een van de meest fascinerende culturen in de hele geschiedenis. Uuropener The Essential Salts beschrijft het ritueel van reanimatie door in stukken gesneden delen van het lichaam en botten te koken, totdat het water verdwenen is en alles wat overblijft een witte substantie is. Dit bevat de zouten van het onderwerp van reanimatie, die vervolgens in het vlees veranderen en als er woorden worden gesproken. Het nummer beschrijft verder wat er vervolgens gebeurt... en wat er zal gebeuren als de zouten besmet zijn. Het gereanimeerde onderwerp zal waanzin ervaren... en moet onmiddellijk worden gedood. De necromancers die het proces hebben doorlopen... van het onjuist, of op onjuiste wijze reanimeren van het onderwerp... moeten ook worden gedood door wurging met een koord. Hun lichamen worden vervolgens verbrand en in de rivier de Nijl gegooid. Wedder dat je dat niet hebt geleerd in je Egyptische geschiedenisles of wel? Als er één band is die er veel nummers heeft geschreven over gebeurtenissen... die in de geschiedenis hebben plaatsgevonden, is het wel Iron Maiden. Maar nooit op de manier van Alexander the Great. Hoewel de meeste medenummers over geschiedenis enige reflectie bieden, wordt deze meer behandeld als een korte geschiedenisles van een van werelds grootste veroveraars. Het lied biedt inzicht in het leven van Alexander, geboren uit Philips van Macedonië, en beschrijft een chronologische reeks gebeurtenissen, inclusief de locaties van grote veldslagen en tegenstanders. De band noemt zelfs de invloed die de veroveraar op die tijd had, namelijk de verspreiding van het Hellenisme, die uiteindelijk de weg vrijmaakte voor het christendom. Misschien over beweeg je na het horen van Alexander the Great wel het aanschaffen van een studiegids voor je Griekse geschiedenisles. My son, ask for thyself another kingdom, but that which I leave is too small. het op Iron Maiden's epische Alexander the Great... ...de Canadese symfonische death metal act XDO, ...dat een door Rome geobsedeerde side-project is... ...van cataclysm frontman Maurizio Iacorno... ...die tijdens optredens met de band zelf een quasi-harnas draagt. Dit nummer, Legion 13, van hun debuut Romulus uit 2009... ...gaat over het dodelijke 13e legioen... ...dat werd opgericht tijdens de Gallische oorlog in 57 voor Christus... ...door Julius Caesar en hem aan de macht bracht. Het symbool van de legioen was de leeuw. Legio XIII was het legioen waarmee Caesar in 49 voor Christus de Rubicon overstak, waardoor hij buiten zijn juridictie trad, wat het begin markeerde van een vier jaar durende Romeinse burgeroorlog. En net zoals de eerder gedraaide legendarische heavy metal band Iron Maiden, staat ook Saxon, Saxon synoniem met de new wave of British heavy metal. Ze hadden veel succes in de jaren 80 met verschillende hitlijsten en albums. Maar het feit dat ze nooit een superster hoogte bereikten van hun collega's in Iron Maiden en Def Leppard heeft er onterecht toegeleid dat ze vaak werden gezien als de achteraanlopers van het Beweging. De band werd in 1977 opgericht in Barnsley. Ondanks dat ze nooit modieus of hip waren, zijn ze hun hele carrière consistent geweest... brachten ze regelmatig albums uit en werden ze nooit beïnvloed door muzikale trends... die door de jaren heen zijn gekomen en gegaan. Net als Iron Maiden schreef Saxon ook vaak over gebeurtenissen uit de geschiedenis... met name die van de Britse. Op het epische Attila de Han wordt het vrede verhaal verteld van deze barbaarse man... dat zich in de vijfde eeuw voor Christus afspeelde. Toen het Romeinse Rijk werd geteisterd door golven van invasies... door verschillende barbaarse volkeren uit het noorden en oosten van Europa. De stad Rome en een groot deel van het Westerse Rijk... zou in handen vallen van de goten. Maar wat de goten zelf ertoe dreef om hun voorouderlijk land... op de oostelijke steppen te verlaten, was een kracht die zelfs hen bang maakte. Een volk dat te paard werd geboren... ...leefde en stierf. De Hunnen waren een confederatie van Eurasiatische nomaden... ...die in de vijfde eeuw vanuit Centraal-Azië door Europa trokken. Ze waren in die tijd berucht om de verwoestingen die ze aanrichtten. De aanvallen van de Hunnen op de Romeinse grens werden heviger... ...nadat de gevreesde Attila de Hun eind 430 de macht greep. De Hunnen eisten steeds meer goudbetalingen en uiteindelijk zelfs een strook Romeins grondgebied langs de Donau. In 451 vielen de Hunnen Gallië binnen en een jaar later Noord-Italië, maar werd op mysterieuze wijze door Paus Leo overgehaald om zijn plannen met Rome en de hand van prinses Honoria op te geven. Hij stierf twee jaar later aan een enorme bloedneus voordat hij opnieuw naar Rome kon gaan. De Vandalen zouden Rome echter pas twee jaar later plunderen en de laatste westerse keizer zou in 476 worden afgezet, waarmee meer, waarmee meer dan een halve eeuw gotische heerschappij werd ingeluid. Attila werd in zijn eigen tijd de meest gevreesde man ter wereld en verdiende de bijnaam Geestel van God. Zijn reputatie hield door de eeuwen heen, stand als de typische barbaarse strijder tegen de decadentie van de beschaving. Saxon zet zijn nalatenschap voort met het epische slotnummer van hun album The Inner Sanctum uit 2007 en stelt zich Attila en zijn volk voor als een monolithische kracht van terreur, vernietiging en verovering gevreesd tot ver buiten de landen die ze binnenvielen... of vochten zoals Babylon. We hebben ontzag, ontzag grenzend aan bewondering... voor de pure agressie die de hunnen belichamen in dit lied. Een miljoen krijgers verenigd door één enkele stem... door een charismatische leider die hen glorie belooft. Dergelijke verhalen zijn zeker verleidelijk. Viking metal bands en dan is er Amanemar, een Zweedse horde die de Viking cultuur, houding en mythologie leeft en ademt. Zoals te horen was op The Pursuit of the Viking Vikings. Het nummer gaat over een groep vikingen die hun huizen en families verlaten om naar het oosten te reizen op zoek naar rijkdom en glorie. Ze vragen Odin, de god van de oorlog, om hun schepen te leiden en te beschermen in de strijd. En ze offeren een ram voor geluk en varen vol hoop en trots uit. Ook al komen sommigen van hen misschien niet terug, ze zijn niet bang omdat hun lot al bepaald is door de Norns, de Noorse godinnen van het lot. De geschiedenis van de Vikingen begint in de 8e eeuw. Vanaf 790 na Christus voeren Scandinavische piraten richting het zuiden om de groot deels onbeveiligde kloosters in Engeland, Schotland en Ierland te plunderen. Over de precieze aanleiding van deze rooftochten wordt door historici nog altijd gedebatteerd, maar het gebrek aan huwbare vrouwen, de behoefte aan slavenarbeid of het uitbreiden van handelsnetwerken kunnen een rol hebben gespeeld. Ook de Duitse metal Grave Gravedigger maken graag muziek met een epische rijkwijte. Een filmische toon, een krachtige muzikaliteit en meeslepende lyrische verhalen. Het is een aanpak die heeft gewerkt voor 21 studioalbums, talloze tours... en vier decennia van contact maken met publiek over de hele wereld. De vurige fascinatie voor Schotland lijkt misschien vreemd... omdat het afkomstig is van iemand die niet is geboren en getogen op de Britse eilanden... nog afkomstig is uit een land met een aanzienlijk Schots erfgoed... zoals Canada of Nieuw-Zeeland... Godstaken de verhalen, het landschap en de cultuur van de noordenbuur van Engeland... een creatieve vonk in het hart en de geest van bandoprichter, een zanger, songwriter... Chris Boltenthal, die al een kwart eeuw niet is afgenomen. Het idee van een trilogie van verhalen over de Schotse hooglanden... zijn legendes, geschiedenis, tragedies en heldermoed... was niet iets waar Bol Boltenthal van tevoren aandacht... toen hij materiaal samenstelde voor het album Tunes of War uit 1996. Het eerste album dat het onderwerp behandelde... Het is een concept over de Schotse strijd voor onafhankelijkheid van Engeland. Van de middeleeuwse conflicten tussen zijn clans in de 11e eeuw... tot de Jacobistische opstand van de 18e. Op dit album vinden we ook een nummer dat is opgedragen aan het leven van William Wallace. Een van de belangrijkste leiders tijdens de oorlogen van de Schotse onafhankelijkheid... die op spectaculaire wijze werd vertolkt door Mel Gibson... in het Oscar-winnende meesterwerk Braveheart. En de New Yorkse trashmeesters Antrax bracht in 1987 het baanbrekende Among the Living uit. Dat dit lied bevat over een schandelijke stempel op de Europese kolonisten van Noord-Amerika. Indians, wellicht de spijtige acties die zijn ondernomen tegen de Indianerstammen. En wat we hebben geleerd van ons verleden. Deze acties waren systemische genocide op inheemse volkeren in het nu Noord-Amerikaanse grondgebied en dateren van voor de VS en gaan terug tot de jaren 1600. Toch handhaafde de VS deze praktijken waarbij de bevolking en hun cultuur tot het begin van de 20 e eeuw werden gedecimeerd. Antrax schrijft over enkele van de verschrikkingen waarmee de Indianen werden geconfronteerd, afgewisseld met noties van vrede en een verlangen naar een wereld zonder vooroordelen. Zich ervan bewust dat we nooit meer terug kunnen gaan draaien wat er in het verleden is gebeurd. Laat Antrax zien dat de beste manier om degene die stierven te eren is door van onze fouten te leren, zodat we ze niet meer opnieuw zullen maken. Voordat ik alweer de laatste geschiedenisles van dit eerste uur ga behandelen, ga ik zoals elke week weer even de laatste metalnieuwtjes met jullie delen. Wat is er allemaal gebeurd de afgelopen week in de metalwereld? Dat hoor je jullie zo.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 Guns N' Roses heeft een nieuwe single uitgebracht getiteld Perhaps. Het is de derde nieuwe song die de band uitbrengt sinds de reunie van zanger Axl Rose, gitarist Slash en bassist Duff McKagan. Net als de vorige twee singles is Perhaps een track die is overgebleven van de opnames van het laatste studioalbum Chinese Democracy uit 2008, maar deels opnieuw opgenomen met Slash en Duff. De dames en heren van Within Temptation hebben hun achtste studioalbum aangekondigd. De nieuwe plaat heet Bleed Out en verschijnt op 20 oktober. Veel van de songs zullen voor de fans geen onbekende zijn, want ze zijn in de afgelopen jaren al op single verschenen. Vandaag komt daar overigens ook gelijk een nieuwe single bij... want het titelnummer van de plaat is nu te beluisteren. En deze track gaat over een vrouw in Iran... die werd doodgestoken omdat ze weigerde om een hoofddoek te dragen. De Nederlandse metalheads zijn nog maar net bijgekomen... van de editie van dit jaar. Of daar zijn reeds de eerste aangekondigde bands... van het Dynamo Metal Fest van volgend jaar. Eindhoven zal op 17 en 18 augustus van 2024... op zijn grondvesten daveren met Clutch Forbidden... War Kings, Body Snatcher. Nakkenknacker en Carnation. De early bird tickets zijn dus vandaag om 12 uur in de voorverkoop gegaan. En het zijn er slechts 666. Fees er dus snel bij. En dit was het weer voor deze week. Volgende week horen jullie weer van mij wat er weer gebeurd is die aankomende week. Maar geen tijd te verliezen. Ga terug naar het laatste leestje geschiedenis dit uur. Wederom onderdeel van de Amerikaanse geschiedenis. En verteld door Iced Earth. Iced Earth frontman John Sheffer is een Amerikaanse geschiedenisfanaat. En had zelfs zijn eigen winkel met historische verzamelobjecten genaamd. Spirit of 76. The Glorious Burden is het debuut van Tim Ripper Owens als frontman van Iced Earth... ...en een album dat voornamelijk handelt over de Amerikaanse geschiedenis en patriotische thema's. Het nummer Hold at All Costs, waar ik mee afsluit... ...gaat over de tweede dag van de slag om Gettysburg tijdens de Amerikaanse burgeroorlog. De linker- en rechterflank van de Unie werd aangevallen door aanvalsgolven. Zonder munitie was er geen andere optie voor vergelding... ...dan de volgende golf aan te vallen met de bajonetten op de geweren. Een belangrijk keerpunt. De Unie hield de Confederatie tegen in de dodelijkste slag van de oorlog. Tot zo in het tweede uur met meer geschiedenislessen. And I pledge: if I ever draw my sword on you, may the good Lord strike me.